5 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen. De Verenigde Staten houden goed in de gaten wat de EU doet in zaken Rusland en Oekraïne. En we vragen zo correspondent Wessel de Jong met wat voor boodschap de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken naar Kiev gaat. Hier is het NOS Journaal met Mark Visser. Rusland heeft een ultimatum gesteld aan Oekraïne. De Russen willen dat het Oekraïnse leger op de Krim... zich voor vier uur vannacht overgeeft. Gebeurt dat niet, dan volgt er een aanval... meldt persbureau Interfax Oekraïne. Het persbureau baseert zich op een bron binnen het Oekraïnse ministerie van Defensie. Het ultimatum zou zijn opgelegd door de commandant van de Russische Zwarte Zeevloot, Alexander Vitiko. Die zou hebben gezegd, als ze zich niet overgeven, dan volgt er een aanval op de Oekraïnse eenheden in de hele Krim. Intussen overleggen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken... in Brussel nog steeds over de crisis. Met name Polen en de Baltische staten pleiten voor sancties tegen Rusland. Zegt correspondent Chris Ostendorf. Die geloven niet zo in een bemiddelingspoging... waar Europa nu op aanstuurt. Zij kennen de Russen als keiharde strategen... die bij bemiddeling, verzoeningspogingen alleen maar tijd kopen... om ondertussen toch hun eigen zin door te zetten. Maar andere landen, zoals Nederland, zijn juist bang... dat als je nu sancties oplegt tegen Rusland... dat je dan de deur echt in het gezicht... van Poetin dichtgooit, dat je dus geen gesprekspartner meer hebt, terwijl je juist op dit moment nodig hebt een gesprekspartner om te gaan onderhandelen. Het aantal pensioenfondsen dat de pensioenen moet verlagen is kleiner dan verwacht. Uit gegevens van de Nederlandse Bank blijkt dat per 1 april 29 fondsen de pensioenen korten. Vorig jaar werd nog uitgegaan van 37 fondsen. En ook is de korting van gemiddeld 1,3 lager dan verwacht. De fondsen staan er wat beter voor dan een paar maanden geleden, zegt de branchevereniging de Pensioenfederatie. Het gaat ietsje beter met de economie. Uh, dus dat betekent dat uh, de rendementen op de beleggingen uh, iets beter zijn. En de rente, uh, dus daar waarmee je rekent hoeveel geld je in kas moet houden... Uh, die is ietsje gestegen en dat, en dat leidt tot positieve effecten. Door de korting van de 29 fondsen leveren 200.000 gepensioneerden... en 300.000 werkenden in op hun pensioen. Drie Nederlandse en drie Vlaamse auteurs... zijn genomineerd voor de Libres Literatuurprijs. De genomineerden zijn Jeroen Teunissen, Robert Weelagen, Stefan Hertmans, Tom Lanoye, Marente de Moor en Ilja Leonard Vijver. De prijs wordt op 13 mei uitgereikt. De winnaar krijgt 50.000 euro. Vorig jaar won Tommy Wieringa de Libres Literatuurprijs voor zijn roman Dit zijn de namen. De failliete boekhandel Polaren in Nijmegen... maakt mogelijk een doorstart dankzij crowdfunding. In één weekend hebben sympathisanten 78.000 euro bijeengebracht. Er was minimaal 75.000 euro nodig. De initiatiefnemers zijn de huidige manager... en een oud-directeur van de Nijmeegse boekwinkel. De doorstart is volgens hen nog niet helemaal zeker. Nee, nog niet. We zijn een stap naar voren. Maar we moeten natuurlijk nog wel rondkomen met de curator. Maar we moeten het nog kunnen kopen. En als die curator van Polaren akkoord gaat met de doorstart... dan gaat de winkel zelfstandig verder als dekker van de vecht. En dat is de oude naam die veel Nijmegenaren nog steeds gebruiken. Ook in andere steden zijn reddingsacties gestart... voor boekwinkels van het failliete Polaren. Het is nog niet bekend wat die hebben opgeleverd. In Australië heeft een slang een hele krokodil opgegeten. Het gevecht bij Lake Mundara duurde in totaal vijf uur. Omstanders keken geschokt hoe de python... uiteindelijk de bijna één meter lange krokodil in rap tempo verslond. Ze vertelden dat het dier met poten en al zichtbaar was... in de buik van de slang. Volgens een Australische slangenexpert... hoeft de slang de komende maand niet meer te eten. Hij zal zich waarschijnlijk ergens verstoppen... omdat hij zich met zo'n volle buik niet goed kan verdedigen. Het weer, de komende uren wordt het in het noorden droog. In het zuiden is nog een bui mogelijk. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het ook droog. Bij een zwakke wind wordt het smiddags 10 of 11 graden. Ook de rest van de week schijnt de zon geregeld en blijft het droog. Snachts is het koud, smiddags 10 tot 13 graden. Zo zeg. Horen we zo meer over van uh, onze weerman Marco van Hoef. Eerste verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Een bescheiden avondspits met zes files in totaal 22 kilometer. De meeste drukte is te vinden rondom Rotterdam. Het heeft ook te maken met een ongeluk op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Daar staat tussen knoopend Kleinpolderplein en Delft 9 kilometer. Bij Delft zijn maar twee rijstroken open. Verkeer richting Den Haag kan het beste omrijden... vanaf Knopen Kleinpolderplein via de A20 naar Gouda. Daar keren en dan weer de A12 nemen. Maar op de A20 staat ook hiernaar wat korter. Voor de files. Voor de rest een uh, kapotte auto op de A16 Breda Rotterdam. Bij de afrit Rotterdam Centrum twee kilometer op de parallelbaan. Er zijn twee reisschokken dicht. Alles klinkt mooier in het concertgebouw. Ook de concerten in het nieuwe seizoen. Bestel nu uw series op concertgebouw.nl.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 Minister van Buitenlandse Zaken in Amerika, Kerry, heeft een duidelijke boodschap voor Poetin. The fact is he's going to lose on the international stage. Russia is going to lose, the Russian people are lose. Hm. Nou, morgen is Kerry in ieder geval in Kiev. Eens kijken of hij zijn woorden ook om zal zetten in actie. Het LOS Radio 1 Journaal. Uh, met Lara Rensen. Ja, niet alleen in Europa wordt volop gesproken over de crisis in Oekraïne. Ook Amerika zit met het conflict in zijn maag. Zojuist hebben vicepresident Biden en de Russische premier met Viedev telefonisch overleg gehad. Correspondent Wessel de Jong in Washington. Nou, met Vyedev en Biden hebben gepraat. Um, er is ook een gesprek geweest met uh, Poetin door Obama. Kerry gaat morgen naar Kiev. Wat kunnen we verwachten van de Amerikanen? Ja, kijk, Kerry gaat daar niet zo heel veel doen natuurlijk op zich hè? In, uh, in Kiev. Hij gaat daar vooral aanwezig zijn. Die regering die daar nu op dit moment zit, die is niet verkozen. Heeft dus geen legitimiteit. Nou, doordat Kerry er naartoe gaat, met ze gaat praten, zegt hij in feite... dit is de nieuwe Oekraïnse regering. En Moskou, leer er maar mee leven, dit is de nieuwe Oekraïnse regering. Kijk, en Zolang de Russische troepen niks gaan doen, niet oprukken naar het oosten van de Oekraïne... Uh, dan zal deze crisis denk ik beheersbaar blijven mits er natuurlijk niet geschoten wordt. Dat is natuurlijk het meest verontrustende nieuws van het laatste moment... dat de, de Russische vloot op de Krim... heeft natuurlijk nu een ultimatum gesteld aan de Oekraïnse troepen daar. En als het, ja, als het bloedvergieten wordt, als het schieten wordt... dan wordt de situatie natuurlijk toch weer anders. Maar dat is natuurlijk moeilijk te overzien nu. Ja, ja. Hey, en in Nederland kopten de kranten vandaag dat uh, de Koude Oorlog herleeft... door de Russische actie op de Krim. Is dat ook een stemming die je terugziet bijvoorbeeld in Amerikaanse media... Nou kijk, Het grote verschil tussen Europa en de Verenigde Staten is uh, hier dat zo'n crisis hier wordt meteen veel politieker. Hè? Op dit moment die die Oekraïnse crisis wordt aangegrepen op uh, Capitol Hill in het congres om te zeggen, zie je wel, Obama kan het niet, hij is uh, zwak. En als ik Obama zie dreigen op de televisie, dan kan ik alleen maar met mijn ogen rollen, zei een republikeinse senator. Nou, en Een andere republikein zei, we, we hebben de overwinning van de koude oorlog hebben we verkwanseld. Dus die koude oorlogstemming zit er in een deel van de politiek zit er hier heel sterk in, maar die is een beetje kunstmatig ingegeven toch uh, door die Obama-haat, gewoon door het simpele feit dat veel republikeinen een grotere, een grotere hekel aan Obama hebben dan aan Poetin. Ja. De politiek is ermee bezig, hè? Um, dat hoor je in Nederland ook. In hoeverre leeft dit bij de gewone Amerikaan? Zijn ze daarmee bezig? Ja, ja, kijk, die, die koude oorlogsstemming in het Witte Huis is natuurlijk toch niet zo scherp als op Capitol Hill. En ook zeker niet op straat. Ik, ik vroeg hier aan vrienden, waarom is het nou toch zo betrekkelijk, wordt het zo lauw ontvangen? Waarom is het niet zo heel groot nieuws? En toen zeiden ze, ja maar het is toch overal nu crisis op dit moment. We hebben toch een burgeroorlog in Syrië. Het is onrustig in Venezuela. We hebben nog heel veel soldaten in Afghanistan. Dus die Amerikanen nu op dit moment zien gewoon een hele veel grote chaos zien ze om zich heen. En Oekraïne is daar gewoon een deel van. En dat is natuurlijk heel anders dan bij ons. Het zijn natuurlijk toch onze buren in feite. Ja, zo is dat. Wessel de Jong vanuit Washington. Dank je wel. U weet dat in Brussel zitten de EMU ministers van Buitenlandse Zaken nog steeds bij elkaar over de situatie in Oekraïne. Eerder uh, hoorde uw correspondent Chris Ostendorf op tafel lichte vraag of er sancties moeten komen tegen Rusland of niet. Chris sprak met minister Timmerman vlak voor hij naar binnen ging. en Bij hem geen twijfel, bij Timmerman, over de ernst van de situatie in Oekraïne. Het is ernstig. Um, het is dringend nodig dat we de-escaleren. Dat we dus teruggaan naar de uh, onderhandelingstafel. Dat we zoeken naar politieke oplossingen, diplomatieke oplossingen voor het probleem. En dat de militaire confrontatie uh, gestopt wordt. Uw Amerikaanse collega Kerry heeft gisteren harde woorden geuit. Zij bereiden ook al sancties voor. Vindt u dat Europa zich bij die lijn moet aansluiten? Ik denk dat de Europese Unie en de Verenigde Staten moeten proberen eenzelfde lijn uit te dragen. Ik denk ook dat we dat doen. Niet iedereen kiest dezelfde bewoordingen. Maar ik geloof dat we het erover eens zijn... dat het gedrag van Rusland niet aanvaardbaar is. En dat Rusland ook terug moet naar de onderhandelingstafel. Als we het oneens zijn met de politiek van Oekraïne... dan moet ze daarover praten. Daar zijn ook gewoon verdragen voor. Er zijn ook andere instrumenten voor. Zowel tussen Rusland en Oekraïne als in Europees verband. De OVC biedt daar mogelijkheden voor. Dat zijn de mogelijkheden die gebruikt moeten worden... en niet verdere militaire confrontatie. Vindt u dat Europa sancties moet opleggen aan Rusland? Op dit moment vind ik dat te vroeg. Maar er kan natuurlijk... Natuurlijk een situatie ontstaan als Rusland doorgaat met deze confrontatie en als Rusland doorgaat met zich niet houden... aan de regels uh, van het internationale verkeer... dat Europa daar consequentie aan moet verbinden. Waarom vindt u dat nu te vroeg? De Krim is toch al bezet door Russische troepen? Uh, het is nu te vroeg omdat er nog een uh, uitweg is uh, langs de diplomatieke weg. En uh, we moeten proberen die uitweg uh, te zoeken. Ik ben op dat uh, punt het uh, volledig eens met mijn Duitse collega uh, Steinmeier. Zolang er nog een kans is dit diplomatiek op te lossen... moeten we die kans proberen te benutten. Wat verwacht u van zo'n fact-finding mission of een uh, poging tot... Uh bemiddelen. Nou, op dit moment wordt er niet met elkaar gesproken. Uh, dus een poging tot bemiddeling kan ertoe leiden... dat men misschien wel met elkaar gaat praten. En dat is wat we nodig hebben. Dat de Russen duidelijk maken waar hun zorgen zitten. Dat de Oekraïners kunnen aangeven hoe zij die zorgen gaan adresseren. En dat de Europese Unie of de OVC, een andere organisatie... of de VN kan aanbieden om ervoor te zorgen... dat beide partijen tevreden uh, zijn. Uh, verdere confrontatie lijkt me uh, uh, alleen maar leiden tot uh, meer problemen. Uh, het is niet zo dat uh, een buurland kan claimen. Uh... Uh, zonder enig overleg uh, uh, gewapende hand te kunnen optreden voor de bescherming van mensen die dezelfde taal spreken. Terug naar het begin. Deze crisis is begonnen met het voorhouden van een wortel aan Oekraïne, namelijk een samenwerkingsverband. Heeft Europa niet onderschat wat de reactie van de Russen zou kunnen zijn? Ik vind dat u een vreemde lezing van de geschiedenis geeft. Deze crisis is helemaal niet begonnen met een associatieakkoordvoorstel. Want dat akkoord lag er al heel lang en daar is heel lang over gesproken. Deze crisis is begonnen met het feit dat de Oekraïnse president zijn hele bevolking op het het verkeerde been heeft gezet, door op het laatste moment weg te lopen van de Europese tafel en een deal te sluiten met president Poetin. Mijn vraag is, had Europa dat niet moeten voorzien en het anders moeten spelen? Ik denk niet dat Europa hier veel verwijten gemaakt kunnen worden. Ik vind het ook vreemd dat men die kant opgaat. Er zijn hier maar een paar mensen die deze crisis hebben veroorzaakt en dat is toch echt vooral Janukovic en president Poetin, die compleet onderschat hebben hoe de Oekraïnse bevolking zou reageren op zo'n uh, uh, laatste minuut uh, wijziging van koers. Dat zei minister Timmermans tegen onze correspondent in Brussel... Chris Ostendorf. Een stuk autoriteit, zowel naar binnen toe als, als, als naar buiten uh, de club. Ja, en dat stukje autoriteit hebben ze gevonden bij Feyenoord. In zijn naam, Fred Rutte, straks meer. Dit is tot zes uur het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen. Eerst nog even naar het onderwijs, meer conciërges en klasseassistenten. En extra aandacht voor de kwaliteit van leraren. Dat is mogelijk geworden met extra geld... wat in het herfstakkoord voor het onderwijs is geregeld. Minister Bussemaker stuurt hier vanavond een brief over naar de Tweede Kamer. Opeens kwam er eind vorig jaar op aandringen van D66... meer dan een half miljard euro extra beschikbaar voor het onderwijs. En dat in een tijd dat er bijna alles wordt bezuinigd. Minister Bussenmaker van Onderwijs is tevreden. Als je met leraren praat, dan uh, zeggen zij dat uh, werkdruk... eigenlijk uh, wel met stip op nummer 1 staat... van de dingen die, waar zij last van hebben... waardoor ze hun werk niet kunnen doen zoals ze zouden willen. Daar gebeurt nu wat aan. Met klasseassistenten, conciërsjes... maar ook met andere manieren kunnen ze ervoor zorgen... dat zij kunnen doen waar ze goed in zijn, namelijk lesgeven. De scholen mogen zelf beslissen hoe ze het extra geld besteden... Op basisschool De Oase in Den Haag is de werkplek van de concierge ermee veiliggesteld, vertelt directeur Adam Altena. Uh, we hebben onze conciërge uh, een uitbreiding gegeven. Die had eerst een, een halve baan, die heeft nu een hele baan, dus die is hier nu de hele week aanwezig. Voor een school van onze omvang met 550 kinderen is dat hartstikke belangrijk. Er moeten heel veel klusjes opgeknapt worden, goed schoongemaakt worden, maar er moet ook... Ja, we hebben een prachtige omgeving rond de school. Maar ook de tuin moet bijgehouden worden. Lampen moeten vervangen worden. Hoe groot zijn de klassen hier gemiddeld? De gemiddelde klassegroot is hier uh, 32. En u wilt graag de leraar een beetje ontlasten? Ja, dat, dat wil ik graag. Want het is belangrijk dat zij zich vooral kunnen concentreren op het geven van goed onderwijs. En op de basisschool uh, wordt, uh, wordt de vraag gesteld om aan veel voorwaarden te voldoen. Maar daar hebben ze wel wat hulp bij nodig. Veel mensen denken dan misschien, misschien moeten er dan extra leraren bij in plaats van conciërges of, of hebben die dat dan mis? Nou kijk, ik denk dat, dat we overal uh, wel iets kunnen gebruiken, maar ik denk dat het niet goed is als de leraar het werk van de conciërge gaat doen. John Meijer, de conciërge die zijn baan heeft behouden en er zelfs uren heeft bijgekregen, is blij. Dit is de mooiste baan die ik ooit heb gehad in mijn leven. zou je ook nooit meer weg willen. En voor de leraren is het ook heel fijn dat u er bent. Voor de, de leraar, ja. Ik denk dat dat uh, een heel groot uh, punt is om een courciage te hebben. Het zijn van kleine dingen, van een kraan die lekt, Of een douche die, die gewoon doorgaat. Die ze niet kunnen stoppen. Ja, ik weet waar, de, waar ik hem af kan sluiten. Ik kan er een nieuwe kraan erin zetten. Daar heb ik de leerkracht wel geen tijd voor. En en of of ze alles, kunnen het niet. En of, dat durf ik niet te zeggen. Dat is ja. niet. En hiermee repareer ik dan de kozijnen, de ramen. Met een stang. Die houder is er niet meer. Dus heb ik nu van een uh, buisje gehaald, dat eigenlijk aan het plafond zo wordt gemaakt. En daar repareer ik nu ramen mee. Ja. Veel ouders die denken van uh, op school heb je vooral een uh, goede leraar nodig. Maar dan vergeten ze misschien niet. Een goede leraar heb je altijd nodig natuurlijk. Een uh, goede directeur uh, en een goede conciërge. Ja, en goede verslaggevers. Je hoort de politieke redacteur Margreet Boer en Xander van der Wulp. Hoe gaat het op de weg inmiddels, Jolanda van der Velden? Jolanda van der Velden, van de ANWB was er net wel, en nu niet meer. Volgens mij staan er wel files, maar ik zou even niet weten waar. U houdt het nog voor ons te goed. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. De Jan Bromfield met Fulin. Nou, maar jou niet voor de gekke, Jolanda van der Velden. Want jij bent er in. Ik ben haar, ja. ja ik, ik wilde toch even waarschuwen over die A13. Want die is nog best lang, die file. Van Rotterdam naar Den Haag. Uh, tussen knopen Kleinpol, De pleine Delft 9 kilometer. Alleen de rechte reishok is daar nou nog dicht. Maar het loont wel de moeite om om te rijden via Gouda... als je op weg bent naar Den Haag. Uh, het andere probleempje is een kapotte auto op de A28. Van Zwolle naar Hogeveen. Bij de afweknieuwleuze 4 kilometer. Daar is de rechte reishok dicht. Dankjewel. Tot, zo. Jo, tien minuten voor, half zes is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Um, u heeft nog Feyenoord van ons te groet. een nieuwe trainer. Een stukje autoriteit zochten ze bij Feyenoord. Lieten ze eerder al weten. Fred Rutte volgde komende zomer Ronald Koeman op bij de club. Verschillende namen zongen rond in Rotterdam. Maar uh, Co-Adriaanse nog ook Lobby van Gaal bedankten voor de eer. En Rutte was dus niet de eerste keus van technisch directeur Martin van Geel. Over andere uh, opties moeten we het gewoon helemaal niet hebben. Want uh, Fred is het geworden en na, na een aantal uh, hele, hele goede gesprekken... Die, die, die nog lang hebben geduurd. Hij was zeer goed voorbereid uh, in die gesprekken, wij, wij ook. En in die gesprekken groeide steeds meer het gevoel... dat hij gewoon de, de juiste man is uh, uh, voor Feyenoord vanaf volgend uh, seizoen. Rutte was in het verleden succesvol bij FC Twente... Uh, maar bij Duitse Schalke Novier, bij PSV en Vitesse... wie weet het wellicht, liep het minder goed af. Van Geel legt uit hoe hij in zijn zoektocht... naar een nieuwe trainer toch bij Rutte uitkwam. Hij moet ervaring hebben. Wij vinden dat dat echt een ervaringsvak is. Uh, een team optimaal laten functioneren. Uh, met name jeugdspelers uh, optimaal laten ontwikkelen. Discipline hoog in het vaandel. Uh, een stuk autoriteit, zowel naar binnen toe als, als, als naar buiten uh, de club. Conformeren aan de, aan, de, aan de mogelijkheden, maar met name ook aan de onmogelijkheden van, uh, van Feyenoord. Dus niet na twee verloren wedstrijden roepen ik, ik moet er een rechtsbuiten, een linksback of een, een middenveld erbij. Dat, dat kan nou eenmaal niet in onze huidige situatie. Nou, dat zijn een aantal criteria en wij vonden dat, dat Fred Rutte daar... In, in hele grote lijnen absoluut aan voldeed. In derde instantie dus, inderdaad. En behalve de benoeming van een nieuwe trainer... was er meer nieuws bij Feyenoord. De club bestrafte Gratiano Pelle voor zijn wangedrag... na de wedstrijd tegen FC Twente en ook Ajax. Pelle is daarom niet langer aanvoerder van Feyenoord... en ook nog voor twee wedstrijden uit de selectie gezet. De maatregelen die volgens Van Geel niet uit konden blijven. Uiteindelijk is het een optelsom van. En uiteindelijk hebben wij intern. Eh, technische staf onder leiding van Ronald Koeman. en directie. hebben wij gemeend deze strafmaatregel helaas te moeten nemen. Eh, dat doen wij ook met pijn in het hart. Want het is een fantastische speler. En het is een ongelofelijke winnaar. Maar af en toe zijn er grenzen. en die, die zijn in onze optiek. zijn die overschreden. En ja, dan moet je die maatregel nemen. Pelleboog dus. Kan ook nog een straf van de KNVB verwachten. De aanklager Betaald Voetbal doet onderzoek naar de vermeende elleboogstoot. die Pelle gisteren uitdeelde aan Ajaxiet, Joël Veldman. Well, we know where we're going But we don't know where we've been And we know what we're knowing But we can't say what we've seen And we're not little children And we know what we want Time to work it out. Give us time to work it out. Dat probeerde Arie Slob in Halber Zelstra ook. Over de strafbaarstelling van illegale. Is niet gelukt. Hoorde u van de Talking Heads, een nummer uit 1985, trouwens, alweer? Het is vijf minuten voor half zes. Topbestuurders mogen niet meer verdienen dan de balken en de norm. Dat is 144.000 euro per jaar. Maar net beheerder Nexus zegt dat ze bestuurders toch meer willen betalen. Een groep aandeelhouders is het daar weer niet mee eens. Dus gaan wij het erover hebben. NOS-verslaggever Nick Wouters. Um, waarom is die groep aandeelhouders het niet eens met het hoge salaris? Ja, het is al langer een doorn in het oog dat die bestuurders meer verdienen dan de minister-president. Dat is op dit moment nog zo. Dat mag ook. Je mag 130 uitbetalen. Dat is ongeveer 180.000 euro. Maar dat gaat naar beneden. In 2015 moet dat het salaris zijn van de minister-president. En die aandeelhouders zeggen, ja, dan is nu ook het moment dat wij het ook moeten gaan verlagen bij Enexis. Dat het nu omlaag moet. En het is ook crisis... Dus ja, waarom zou dat salaris niet omlaag kunnen? En ze zeggen ook, ja, netbeheerder zijn, dat is nou niet de meest spannende baan. Niet de baan waarbij je echte topmensen nodig hebt. Dus laten we dat salaris ook maar verlagen. Oké, okay, nou, dat is ook aardig voor de topman dan, om dat te horen. Waarom wil Alexis eigenlijk ja. Ja, meer betalen dan de Norm? Waarom willen ze dat? Ja, zij zeggen dan, als wij het salaris gaan verlagen... dan krijgen wij niet meer die topmensen. Zij zeggen dus wel, we hebben die topmensen nodig. We hebben veel mensen in dienst. Uh, maken miljarden omzet, ja, dan uh, hebben we ook de topmensen nodig. En als we dat salaris gaan verlagen, ja, dan vinden we die mensen niet. En dan zijn er ook nog uh, ja, consequenties, zeggen ze, voor andere salarissen in het bedrijf. Die moeten we dan ook gaan verlagen. Krijgen we allemaal uh, onrust van? Zij zeggen: wij willen een, dat de minister een uitzondering voor ons maakt. En zij zijn niet de enige. Er is ook nog een ander netbeheerder. Aliander is dat. Die vindt ook dat zij. Uh, meer moeten kunnen betalen dan wat de minister-president verdient. Ja, En zijn er samen op andere vlakken nog bedrijven die dit ook zouden willen? Of is het vooral in die energiesector waar dit het geval is? Ja, daar is het, uh, op dit moment speelt het alleen daar. Tenminste, dat is voor zover we weten. We wisten ook nog niet dat Enexis dit verzoek gedaan had om meer te kunnen betalen. Dat weten we alleen omdat die aandeelhouders dit bericht nu naar buiten hebben gebracht. Okay. Omdat zij zeggen dat die uh, minister dat niet moet toestaan. Oké, okay, nou... Volg het verhaal, dankjewel. Nick Woudersen over NXS, de netbeheerder. En um, de hitte van een Nederlandse kas. Is dat nou te vergelijken met de hitte in het Afrikaanse Mali? Verslaggever Colette van uh, Nune ging op onderzoek uit. Zweden hebben het allemaal. Zou het nou niet fijn zijn als u geen keuze hoeft te maken... tussen aantrekkelijk design, veel vermogen of een gunstige bijtelling...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 Kijk op zonnekeur.nl Zweden hebben het allemaal. De Volvo V60 plug-in hybrid tot 2019 vanaf 157 euro bijtelling per maand. Kijk op volvocars.nl Dat doen ze ook. Checklist en direct contact via een handige app. erkendeverhuizers.nl Dit is Radio 1. En het is half zes, dus tijd voor het NOS Journaal. Mark Visser.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 Dank je wel, Mark. We gaan eens even kijken hoe het er buiten aan toe is. Mark Overhoef, fijn ja, dat je er bent. Er ligt een vermogen buiten. Telis. eens. Prachtig weer. Ja? ja, als je nu naar buiten kijkt. Wij kunnen het hier vandaan jammer genoeg niet zien. Ik van mijn bureautje wel. En het is echt prachtig opgeklaard. En ook voor de mensen die in het noorden van het land zitten... heb ik goed nieuws. Daar valt nu nog wat regen. Maar die opklaring die we in het midden van het land al hebben... komen ook die kant op. En dan krijgen we een paar prachtige dagen. Droog tot, nou in ieder geval tot het weekend... En een beetje geluk ook gewoon tot en met het weekeinde. Veel zonde bij een oplopende temperatuur. Zou jij dat al een beetje. De lente willen noemen. Ja, Zou je de lente al in willen luiden? Deur ja, ik, ik vind dat dit gewoon lenteweer is. Kijk, morgen hebben we een maximum temperatuur van 10 graden. Dat, dan denk je, nou, lente, er kan nog wel wat bij. Mm. Dat is op zich ook waar. Maar er staat bijna geen wind morgen. En ja, als de wind ontbreekt, de zon schijnt en dan is het 10 of 11 graden, dan is het prima toe. Er zijn wel uh, in ieder geval één ding wat ik moet noemen. En dat is dat de nachten hierdoor wel kouder worden. Want komende nacht kan de temperatuur net onder het vriespunt komen. Dus wat dat betreft uh, is het misschien nog niet helemaal lente. En moeten we niet meteen te vroeg jaren. Dus niet de plantjes buiten zijn. Ja, je kunt het doen, maar dan moet je morgen of overmorgen weer naar de winkel om nieuwe te halen ja. en de dag daarna weer, want ja, de komende nachten zijn gewoon nog net vriesen. aan de kant. Oké, okay, dankjewel Marco Paul. Jolanda <lacht> van der Velde, hoe is het op de weg? Nog steeds een hele bescheiden avond, spits 32 kilometer in totaal. Je kan goed merken dat in Amsterdam niet veel loos is en in het zuiden van het land carnavalsvakantie. Een paar dingen vallen op. We hadden eerder vanmiddag een aanrijding op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Tussen Knoop en Klein Kleinpolderplein en Delft-Zuid nog 6 kilometer. Daar zijn alle rijstrok weer open. Een kapotte auto op de A15-N15... maasvlakte Rotterdam... zorgde voor wat vertraging bij de Botlektunnel. Die is ook weer weg. Bij Hoogvliet nog wel 5 kilometer. En de andere is een kapotte auto... op de A28 Utrecht-Amersfoort. Bij de Avidendolder 4 kilometer. De rechte rijstrook is dicht.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 Straks het beknabbelen van je voeten in een bassin met gararuva-visjes. Dat is niet zonder risico. We hebben in uh, bijna alle baden hebben we bacteriën aangetroffen... die bij mensen infecties kunnen veroorzaken. Ja, eet smakelijk. Voor mensen met een gezonde huid is het risico verwaarloosbaar. Maar mensen met huidproblemen die lopen dus echt kans op infecties... bij die zogenaamde knabbelfisjes. Al dus het RIVM-verslaggever Matthijs van de Wiel... neemt zo dadelijk de proef op de zon. Dat hoort u dus straks... Is eens even naar Rusland. Rusland wil dat het Oekraïense leger op de Krim zich voor vier uur vannacht overgeeft. U hoorde dat in het NOS Journaal. Gebeurt dat niet, dan zal er een aanval volgen. Verslaggever-Jan Gertjan Gertjan, Waar komt dit ultimatum vandaan? Voor een Oekraïns persagentschap interfax. En, uh, het zou komen van de commandant van de Zwarte Zeevloot. En uh, het zou gemeld worden door. Oekraïnse militairen. Uh, journalisten die bevestiging hebben gezocht, hebben die niet uh, gekregen. Dus het is nog onzeker of het klopt. Maar dat zou dan uh, ja, een aanzet zijn richting invasie van de Krim, zo lijkt het. De volledige invasie of niet? Hoe moeten we dit nou interpreteren? Ja, nou ja. Uh, kijk, de regering bevestigt al dat er sprake is van een invasie. En de facto hebben de uh, Russische troepen controle over uh, uh, het eiland. Alleen eh, tot op heden eh, hebben de Oekraïnse militairen hun wapens niet ingeleverd. En de regering, eh, de premier zei vanmiddag dat het helder is, eh, kristalhelder zelfs, dat de Russen een overwicht hebben en dat eh, Oekraïne niet militair is opgewassen tegen de Russen. Maar dat de Russen er ook niet in slaagden om hun troepen te ontwapenen. In ieder geval doen ze niet vrijwillig afstand van de wapens... en dat zou kunnen leiden tot een militaire confrontatie. Alleen de gok van Oekraïne is dat Rusland daarvoor terugdeinst. En of dit ultimatum dan klopt, dat weten we gewoon op dit moment niet. Nee. Jij bent in Oekraïne. Is er een reactie van de regering daar... Nee, niet. Ik was vanmiddag bij een bijeenkomst waar de premier uitvoerig heeft gesproken. Hij heeft hier niet over gesproken. Hij sprak met ondernemers, internationale ondernemers. Want dit land heeft natuurlijk twee grote problemen. Eerder zei de premier al dat Oekraïne aan de rand van de economische afgrond staat... en dat maatregelen nodig zijn... En hij kondigde vandaag weer maatregelen aan waar de internationale gemeenschap echt op zit te wachten. De eerste is de economische situatie. Hoe kunnen we die stabiliseren? Premier Yatsenyuk voert op twee fronten strijd. Op de Krim tegen de Russen en in Kiev tegen de economische crisis. En daarom verschijnt hij ondanks de Russische militaire inval op de Krim op een bijeenkomst van de internationale zakenwereld. En hij neemt de tijd. Meer dan een uur zit een griepperige premier op het podium. Alle vragen uit de zaal krijgen een antwoord. En hij geeft de antwoorden die de ondernemers willen horen. Want de grootste zorg van de zakenwereld is de corruptie in Oekraïne. De laatste zes jaar, zeven jaar zelfs. Niet de laatste drie of vier jaar, hebben hel. absolute hel. En de premier erkent dat. Ik ben niet de man die je alles zal proberen. Wat ik kan proberen. hard toil. Zoals you know, like Churchill zei. Uh, relatief lage taxes. En een regering. Ik beloof u niet van alles, maar waarschijnlijk relatief lage belastingen en een regering die niet corrupt is. Van Russisch schakelt hij naar Engels en terug naar Oekraïns. Soms in één antwoord. Rozработать закон, принять, потом его implement. It takes time. It takes from months to a quarter. It takes time. Тобто, ми повинні з вами реально говорити. Hij geeft aan dat de strijd tegen de corruptie tijd kost, niet weken, maar maanden en misschien wel langer. En hij belooft de ondernemers dat de krim een onderdeel blijft van de Oekraïne. Het is kristalhelder dat Rusland veel sterker is dan het Oekraïense leger zegt hij. Maar ondanks dat is Rusland er niet in geslaagd om onze troepen op de Krim te ontwapenen. It's crystal clear that Russia as a nuclear power has more strength rather than Ukrainian army. But despite these any efforts of Russia to disarm Ukrainian military were not successful. De Krim hoort bij Oekraïne. En als die strijd gedaan is... heeft hij tijd om het geld van de ondernemers binnen te rijven. Als we de Russische militaire en Russische soldaten terugtrekken, kunnen we je geld in krijgen. Ja, dat is opmerkelijk. hè? U hoorde een van de ondernemers zeggen... Dat de Russen niet zo sterk zijn dat ze de Oekraïners kunnen ontwapenen. Nou, dat zullen we dan zien. Uh, Rusland wil dat het Oekraïense leger op de Krim zich voor vier uur vannacht overgeeft. U heeft dat net kunnen horen van Gertjan Dennekamp, onze verslaggever in Kiev in Oekraïne. Uh, gebeurt dat niet, dan zal er een aanval volgen. Dat meldt persbureau Interfax Oekraïne. U vindt daar meer over op onze website. Moet u even naar uh, nos.nl. .no. Dan naar een uh, heet hangijzer in de Nederlandse politiek. Er is een uniformman. Arie Slop verraste vorige week vriend en vijand met het dreigement dat hij niet meer meewerkt aan kabinetsplannen. Als het kabinet het plan doorzet om illegaal verblijf strafbaar te stellen. Slop sprak hier vanmiddag nog over met de VVD-fractievoorzitter Galbe Zelstra. Dat leidde niet meteen tot een grote verzoening. Dat blijkt wel uit de toelichting van Arie Slop. Wij gaan niet meewerken aan zo'n wetsverstel. En maken dat dus ook niet mee als het kabinet dat wel doet. Het is goed dat de coalitie het weet. Het is goed dat het kabinet dat weet. Uh, zij kunnen zelf uh, nu uh, hun eigen handelen daarnaar bepalen. Uh, dat is aan hen. Uh, maar zo staan wij erin. Het klinkt niet alsof u uh, dichter tot elkaar bent gekomen. Nou, Ik had ook niet verwacht dat uh, zo'n gesprek gelijk uh, al... Uh tot overeenstemming of wat dan ook zou gaan leiden... was er niet de insteek van het gesprek. Het gesprek was om, de insteek van het gesprek was om gewoon te verhelderen. Uh, hier staan wij als ChristenUnie. Dit is ons standpunt. En het is aan het kabinet en aan de coalitie om zelf te bepalen wat ze doen. Daar ga ik ook niet over als het om dit soort onderwerpen gaat. Maar weet wel, als jullie doorzetten met dit wetsvoorstel... dan ontstaat er in ieder geval een probleem met ons. Dus als het kabinet doorgaat met het plan om illegaal verblijf strafbaar te stellen... dan komen er geen nieuwe financiële afspraken met de ChristenUnie? Dat heeft u heel goed uh, samengevat. En uh, daar zullen we wel de komende maanden met elkaar over moeten gaan uh, spreken. Maar dan uh, zal men ons niet meer uh, aan de tafel uh, vinden. En dan is het aan de coalitie en aan het kabinet om zelf te bepalen... of men ons erbij wil houden of niet. En als men ons erbij wil houden, moet men dus niet doorgaan met dit wetsvoorstel. Uh, doet men dat wel, dan maakt men dus ook een keuze om ons er niet meer bij te houden. Oké, okay, dat is dan helder. Uh, en dan zullen wij daar ook de consequenties van uh, aanvaarden. Nou, dat is toch wel duidelijke taal weer opnieuw van Arie Slob. Uh, Wilke Boom in Den Haag. Ze zijn niet tot elkaar gekomen. Horen nee. we althans uit de woorden van Arie Slob. Nou kan het nog wel eens zijn dat de een het ander uit, anders uitlegt dan, dan de ander. Hè? Hoe reageerde Halbe Zijlstra van de VVD? Ja, Zijlstra die reageert eigenlijk nauwelijks. Uh, in elk geval niet voor de microfoon. Dat wil hij niet. En volgens een woordvoerder van de VVD gaat Zijlstra er ook na het gesprek met Slob vanuit... dat de ChristenUnie zich aan de gemaakte afspraken zal houden. Maar ja... Dat is overigens eh, niet zo heel bijzonder. Want dat is ook wat de ChristenUnie zegt. Het gaat hen om nieuwe afspraken. En Slop zegt dat hij goed blijft voor zijn handtekening... onder de afspraken die ze al gemaakt hebben. Eh. Um, hoe komt het dat de ChristenUnie hier nu zo'n punt van maakt? Heeft dit te maken met um, de, verkiezingen, de gemeenteraadsverkiezingen... in de aanloop naar 19 maart? Wat is er gebeurd? Nou... Verkiezingstunt, dat kan je niet één op één zeggen, want het is wel iets dat de ChristenUnie al heel lang vindt. Dat uh, staat haaks op een mensvisie. Een mens kan niet illegaal zijn. Illegalen moeten natuurlijk wel het land uit, maar daar is het niet voor nodig uh, dat je uh, illegaal verblijf ook strafbaar stelt. Dus ja, verkiezingstunt, ik kan me de gedachte voorstellen, maar het is misschien toch iets te snel, althans één op één. Mm, maar waarom komen ze er nu mee? Want ze hadden dat eerder kunnen doen. De plannen waren al bekend. Jazeker, het staat in het regeerakkoord. En is er is al over heel veel financiële onderwerpen onderhandeld... Uh, door de ChristenUnie en, en de SGP en D66 met het kabinet. Toen is er steeds gezegd... laten we het alleen over geld hebben. Alleen over financiële zaken. En niet over immateriële zaken. Want dan worden die onderhandelingen nog moeilijker. Wordt het nog lastiger om eruit te komen. Ja, nu geldt dat kennelijk niet meer. Uh, bij de ChristenUnie zeggen ze dat het komt door staatssecretaris Steven. Want die sprak... Onlangs over het zuur en het zoet. En het pardon voor illegale kinderen was dan in zijn uh, terminologie het zuur. En het zoet was voor hem het strafbaar stellen van illegaal verblijf. Nou, volgens Ari Slop was dat de druppel die de spreekwoordelijke emmer heeft doen overlopen. Ja, en dat is dan wel toevallig net een week of drie, vier voor de verkiezingen gebeurd. Ja, nou heb ik uh, Samson onder andere. Uh... Tijdens het verkiezingsdebat van Paul Witterman horen zeggen... Dat, hij, dat dit wel te repareren valt, het gevoel van Arie Slop, Want hij heeft dat gevoel ook over dat wetsvoorstel. Valt het te repareren, denk je? Nou, dat lijkt me heel moeilijk. Want uh, Samsom kan wel hopen dat het te repareren valt. Maar Samsom heeft ook gezegd dat hij niet opnieuw gaat onderhandelen. Daar heeft hij tegen zijn achterban gezegd. Tegen, zijn, uh, tegen de leden van de Partij van de Arbeid. Hij gaat er niet opnieuw over onderhandelen. Want hij heeft die afspraak nu eenmaal gemaakt. Mm -hmm. Ja, en de VVD wil er ook niet opnieuw over onderhandelen. En het staat gewoon in het regeerakkoord. Ja, nou, dat is wel duidelijk dan. Dankjewel, Wilco Boom vanuit Den Haag. Vorig jaar werd de winnaar van de Libres Literatuurprijs zo bekendgemaakt. De Libres Literatuurprijs 2013 gaat naar... Dit zijn de namen van Tommy Wierenkamp. De nominaties voor dit jaar zijn zojuist bekendgemaakt, hoort u straks meer over. Elke werkdag van half vijf tot zes. Het NOS Radio 1 journaal. Het kan op steeds meer plaatsen. Je voeten laten beknabbelen door visjes krijgt er een zachte huid van, schijnt. Na jaren discussie over de risico's... heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, de RIVM... een onderzoek gedaan naar de knabbelfisjes. Voor mensen met een gezonde huid zijn de risico's heel klein. Maar mensen met huidproblemen lopen kans op infecties. Voor een reactie stuurden wij onze verslaggever Matthijs van der Wiel... met zijn voeten naar zo'n visspa. En um, u moet weten, hij kan niet zo goed tegen kietelen. Ga je eerst je voeten even desinfecteren? Oh, het is wel schoon. Jazeker. Ja, ja. Bij ons worden de voeten altijd eerst uh, gedesinfecteerd. Heb je op deze voet nog wondjes, fratjes, kalknagels of zwemmers? Moet iedereen dat weten? Nou ja, in dit geval wel, want nee. anders... Uh, okay, nee, het is, het, het is helemaal dan. gezond. Oké, okay, mag je die voet iets omhoog? En ik zit op een hoog bankje boven een van die drie grote aquariums... waar een hele zwerm van die Gararufa-vissen al uh, verlekkerd... Naar mijn voeten zitten kijken. Wat ze doen is ze zuigen de huidschilvertjes op. En uh, ja, ze noemen het knabbelen. Wat het dus eigenlijk niet echt is. Omdat Te het zuigen. Het is, ja, het is nee, kouden. dat is aantrekkelijk. Ja. Dit, uh, sabbelvisjes is misschien beter dan knabbelvisjes. En ze zijn uitgehongerd. Dat ze nu mijn voet gaan opeten. Dat is denk ik het grootste misverstand wat er bestaat. Deze visjes krijgen elke dag eten. Door de huidcellen. Nee, gewoon vis voor. Er wordt goed voor ze gezorgd. Dan mag je zo je voet in het water hangen. De visjes komen gelijk erop af. Omdat ze dus heel enthousiast worden. Omdat ze weer iets te knabbelen hebben. Nee, het maakt het zo aantrekkelijk. Het kan zijn dat het in het begin een beetje kriebelt. De voet hangt in het water, dus je raakt de bodem niet. Dus uh, dan kunnen ze ook goed aan de onderkant van de voet komen. Weet je wat, ik stel het nog even uit. Dan stel ik even alle vragen die ik u moet stellen. Oh. Dan hoort de luisteraar straks niet... Uh, naar hoeveel tijd ik uh, de voet weer uit het water haal. Dit onderzoek hè, dit komt na jaren discussie. Hè. Er zijn televisieprogramma's... En nu is er dus een onderzoek door het RIVM. Hè, dat zegt, het is in de meeste gevallen veilig. Ja. Daar bent u heel blij mee. Ja, eindelijk een keer uh, objectief nieuws daarover. Tegelijkertijd zegt datzelfde RIVM. Mensen met een huidaandoening, daarvoor ja. kan het gevaarlijk zijn. En als je ja. ziek bent, ja. moet je het eigenlijk niet doen. Klopt. Ja, daar zijn we het ook helemaal mee eens. Vandaar dat wij mensen ook niet toelaten als ze huidproblemen hebben. U herkent die huidziektes? Uh, ja, ik bedoel, ik, nou, we vragen er sowieso naar en vaak... Mijn ervaring is dat mensen uit voorzorg al extra vragen gaan stellen. Dus als mensen maar even twijfelen... Ik, ja, mensen worden dan dus niet toegelaten, nee. Waarom ververst u het water niet gewoon naar iedere klant? Nou, dat is niet werkbaar, maar dit is ook op zich niet nodig. Want in de spa zit hele professionele apparatuur... verschillende filters, onder andere ook een ozonlamp... die ook euh, bacteriën doodt. Nou, ze komen al kijken, hè? Ze zijn heel nieuwsgierig, <laughs> ja. Ze denken, waarom wacht hij nou zo? Ja, je zit ze lekker te maken. <laughs> ja, ze zo extra hard sabbelen zo. ja wordt feest. Nou, ik heb al mijn vragen gesteld. Dus het uh, moet gebeuren, hè? Ja, ik zou zeggen, draai je lekker om. Iedereen gaat schiegelen, hè? Dat ben ik hier wel gewend. Oké, okay, dus ik moet het nu gaan doen. Ik zou zeggen, ga je gang. Nou, ze komen helemaal naar de oppervlakte al. Het helpt om in eerste instantie even niet te kijken. Gewoon te voelen en dan te denken dat je in een bruisbadje zit. En dan went dat eigenlijk heel erg snel. Nou, het is omdat het moest. Plonzen of gewoon erin steken? Rustig aan, rustig aan. En als je er ook uit wil, ook weer rustig aan. Want uh, dat is het beste voor de visjes. Giet ik ben echt aan je voeten zolderlijk. Ja, daar kwam je voor, toch? Ik kon je helemaal niet tegen. Zuigvisjes, ja. Uh, Jolanda van der Velden, hoe is het op de weg? Zijn er nog files? Uh, ja, wel. Uh, 13 stuks uh, valt eigenlijk nog wel mee, hoor. Uh, nieuwe aanrijding op de A6 van Muiden naar Lelystad. Tussen Almere Stad West en Almere buiten West al 6 kilometer. De linkerrijschok is dicht. En een aanhanger met oplegger is geschaard op de A15 van Rotterdam naar Europort. De weg is voorlopig dicht bij Rozenburg. Verkeer kan er alleen via de af en de oprit langs. Binnenkort vertrekken Nederlandse militairen naar Mali. Ze gaan daar het kamp opbouwen voor de ruim 300 militairen die later komen. Nou, in Mali is het heet. En om alvast aan de weersomstandigheden te wennen... oefenen de militairen in een plantenkas in het Drentse Klazinaveen. Zo, eerst maar eens even mijn jas uit. Het is hier heel erg warm. Hoe warm is het hier? 38 graden. Jullie hebben hier al geslapen? Goh, ja. wat zweet jij. He. Ja, ja het, is, het, is ook, het is ook behoorlijk warm hier, hè? Ja. ja. Hier ligt jouw veldbed... Ja. samen met de veldbedden van al jouw collega's. Ja, matjes. Ja, matjes inderdaad. Ja. Gewone campingmatjes, hè? Ja. Jij bent Rick Siersema, verkenner bij de Genie. En dat was ook jouw idee om hier te gaan oefenen. Hoe kwam dat zo? Een uh, collega van mij, die, uh, die had het idee om uh, ja, ergens warm te gaan zitten. En uh, die kwam dan en dacht ik, ja, misschien in kassen te gaan zitten of zo. Ik zei, nou ja, ik, zeg, ik heb vroeger in kassen gewerkt. Ik zei... Ik ik denk dat er vast wel wat van te regelen in, Emma. Dus uh, zodoende hier naartoe gegaan. Uh, contact gelegd met uh, Willy en uh, jouw uh, oude baas. Uh, ja. Ik heb een beetje het gevoel van joh, ga daar naartoe dagje aan de hitte... ...en dan komt het toch ook wel goed? Moet je daar nou voor in een kas gaan oefenen? Ja, het, is, het, is, het is met name... Uh, ...we zijn natuurlijk ook in landen wel andere landen geweest... ...maar bijvoorbeeld in Afghanistan is het natuurlijk heel droog. En uh, de vocht, het vochtgehalte is daar heel, heel hoog. En ja, toch eens even kijken van wat doet dit nou met je bioritme. Ja, nog even voor de duidelijkheid. Uh, oefening dadelijk. Uh, Start-finishlijn. Uh, je loopt naar het eerste witte dopje. Die neem je mee terug. Let op. Drie, twee, één... Start. Wat is de situatie nu daar? Is het nog rustig in Noord-Mali? Uh, op, waar de Nederlanders zich op dit moment uh, bevinden is uh, in de stad Gao in het uh, noordoosten van, uh, van Mali. Daar uh, is de situatie op dit moment nog, uh, nog rustig. Dat zijn ook de laatste berichten die we hebben te, uh, horen gekregen van onze kwartiermakers die daar al een tijd bezig zijn met bouwen. Ja, keurig. Alles draait, alles eruit. De situatie in het noordoosten van Mali is erg, uh, erg uh, onrustig als gevolg daarvan een, uh, van een staatsgreep. Of in ieder geval een poging daar een eigen staat te stichten. Er zijn er fundamentalisten geweest eh, die een eigen staat wilden. Maar het wemelt daar ook van criminelen. Eh, Grensoverschrijdende criminaliteit. En dat alles op een paar uur vliegen van Nederland. Dus het is wel belangrijk dat we daar de rust laten weerkeren. erg en terug. Kom op, kom op. Zodra deze mensen daar klaar zijn, dan kan het werk dus echt gaan beginnen. Als deze mensen een definitieve kampement hebben gebouwd... dan kan de hoofdmacht eh, van daaruit keurig netjes zijn taak gaan uitvoeren. Dat is correct. En ja, laatste Gas geven, gas geven. Kom op, kom op, kom op. Herstop. 16,69. Zo dadelijk praten we u bij over de nominaties voor de Libres Literatuurprijs. Daniel Meredweather met uh, Change, hoorde u. Het is uh, acht minuten voor zes. Het opladen van de OV-chipkaart, als u dat wilt... is in de toekomst mogelijk niet meer nodig. In Rotterdam is namelijk een proef gestart met reizen op rekening. Vijf jaar geleden verdween daar als eerste de strippenkaart... uit het openbaar vervoer. En nu is het tijd voor een nieuwe stap, vertelt RET-directeur Pedro Peters... op het Rotterdamse metrostation Wilhelminaplein.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 Niet iedereen is dus enthousiast. Die hoorde een reportage uit Rotterdam van Henrik Willem Hofs. U had nog wat van ons te goed. De Libris Literatuurprijs. Drie Nederlandse en drie Vlaamse auteurs zijn genomineerd... voor de 21 ste editie van de Libris Literatuurprijs. Genomineerden zijn Jeroen Teunissen, Stefan Hertmans, Tom Danois... Marinte de Moor, Ilja Leonard Vijver en Robert Weylage, schrijver van Het Verdwijnen van Robert. Goedemiddag. Goedemiddag. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. dankjewel. Wanneer uh, hoorde u het? Ik hoorde het vanmorgen om 11 uur. Aha. Toen uh, stond uh, de cameraploeg van Nieuwsuur uh, voor mijn deur. Dus als dat jaarlijk gaat, hè, dan uh, komt de nieuwsploeg uh, langs bij de genomineerden. Ja. Ja. En uh, toen moest u nog even uh, de mond dicht houden daarna? Of mocht u toen ja. aan iedereen... Uh... Vertellen. Nou ja, dan moet je officieel je mond dicht houden en uh, dat, lukte me, uh, ja, dat ging me nog best goed af ook, ja. Nou, kijk eens aan. Ik begrijp dat u uh, het dunste boek heeft van alle genomineerden, klopt dat? Ja, dat, dat klopt denk ik wel, ja. Ik ben volgens mij en de jongste en ik heb het uh, dunste boek geschreven, ja. Ik heb het zelf niet gelezen, het moet een heel goed boek zijn dan. Ja, ik denk dan de woorden die, die erin staan, die zijn uh, goed gekozen. Ja, precies. U had met de woorden waarmee u heeft geschreven, daar had u genoeg aan. Ja. ja, dat is ook wel iets wat ik nastreef om met zo min mogelijk woorden een, een verhaal te schrijven. Een beetje sobere taal en uh, niet alles uh, heel langdradig uh, uitschrijven, maar gewoon ja, kernachtig. En, uh, en ook een beetje, aan de suggestie, uh, een beetje suggestief schrijven. Dus dat de lezer zelf ook uh, ja, een beetje dus de regels door kan lezen. Mm -hmm. En uh, het verdwijnen van Robert, dat gaat over u zelf. Ik begrijp dat u dus verdwijnt? In het boek verdwijn ik, ja. Uh, het gaat over Robert Weelagen, een schrijver van 25 jaar. Mm -hmm. Ik ben zelf 33, maar uh, de jongen in het boek is 25. En uh, hij heeft één boek geschreven, uh, Lipari. En net zoals ik dat gedaan heb. En, uh, waar u maar... ook een prijs voor heeft ontvangen? Ja, daar ontving ik een prijs voor. En, uh, en de jongen in het boek, de Robert in het boek, die verdwijnt. Die gooit alles zijn spullen weg. Die uh, verdwijnt spoorloos. En hij vertelt het aan niemand. Zijn vrienden niet, zijn familie niet. En we volgen hem vervolgens. in ja, Waar hij naartoe gaat, wat hij gaat doen. En, uh, en ja, er, er zijn veel meer boeken natuurlijk die gaan over mensen die verdwijnen. Ja. Uh, maar dan kijk je eigenlijk altijd mee met de achterblijver... die, uh, die zich afvraagt wat is er gebeurd... en uh, die dan een, vervolgens een soort ja, reconstructie gaat maken van hoe is het gegaan. Maar, maar, maar nu kijken we mee met Robert... Ja, ik draai het om. Ja, precies. Ik ja. draai het om en uh, je kijkt mee met de dader. Dus hoe, hoe gaat het in zijn werk? Ik ben benieuwd, Robert Weelager, uh, of u de winnaar zal gaan worden... van de Libris Literatuurprijs. Fijn dat u in ieder geval heel even nog bij ons wilde vertellen over uw boek. Ja, te danken. En succes. Dank u. En ik wens u een hele fijne avond.